persoonlijke, even als inwoner zijnde, maar het gaat er met name om wat, wat we hier staan als horeca Nederland. En ik vind dat uh, wij staan er positief tegenover. En laat het beelder van de Formule 1-auto's alsjeblieft deze kant op komen. En laten we zorgen dat we met z'n allen iets moois uit gaan dragen. En dat daar ook voor de, ja, de groene partijen ruimte is en dat er op een nette manier met het milieu omgegaan wordt en dat er goed over nagedacht wordt over de plannen van hoe de toeristen en de bezoekers van de formule 1 hier naartoe komen. Ik denk dat we daar met z'n allen, althans met name u daar heel goed over na gaan denken hoe dat voor elkaar gaat komen en wij hebben daar het volle vertrouwen in dat u daar een goed beslissing in neemt en een goed besluit. Dus ik wil het hier graag bij laten en ik uh, hoop dat ik hier een uh, positieve bijdrage aan bijgedragen heb. Ik weet niet of er vragen zijn. Maar... Geen vragen. Dan bent u duidelijk geweest. Bedankt Ik hoop het. voor de bijdrage. Ook op het uh, strand zal het geluid eventueel te horen zijn. Dus de heer Cornelis is aanwezig namens de strandpachtersvereniging Zandvoort. Ja. Kan ook, kan ook. Er zijn, er zijn meer... Ik ben brutaal. Sorry. Goedenavond. Er zijn meer wegen naar Zandvoort. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Graag bestuur, raadsleden en aanwezigen. Ja, daar zitten we dan. Zal het eindelijk gaan gebeuren? Zal de Formule 1 terugkeren naar Zandvoort? Neemt u vanavond de juiste beslissing... in de aanloop naar de uitkomst over een definitieve terugkeer van de Grand Prix? Zijn we er klaar voor? Of ben je er nooit klaar voor? Wij, ondernemers in hart en nier aan dit mooie strand, spreken vurig de wens uit dat Zandvoort in 2020 de Grand Prix zal mogen omarmen. Mijn naam is John Cornelis en ik dank u om vanavond van de gelegenheid gebruik te mogen maken voor u in te spreken. Ik doe dit als bestuurslid van de strandpachtersvereniging te Zandvoort en als eigenaar van Strandpavillon Plazant. Vanavond wordt u gevraagd om uw akkoord te geven op de startnotitie met de voorliggende opgave om 1 het Formule 1 evenement te faciliteren en b. aan te sturen op economische, maatschappelijke en de sociale spin-off van het evenement voor heel Zandvoort. En eigenlijk wellicht denk ik voor de MRA. Daarnaast is uw akkoord voor personele inzet en in financiën nodig om tot uitvoering van deze startnotitie te komen. En daar is maar één antwoord op mogelijk. Ja, dat gaan we doen met elkaar. Want eerlijk is eerlijk, voor niets gaat de zon op. En zonder personeel en zonder middelen komen we met elkaar nergens. En u weet alle, de zons, als de zon schijnt in Zandvoort, dan zijn we koopman. Een, uitreken, een uitdrukking die zeker voor ons als ondernemers aan het strand geldt. Maar dat is niet alleen de reden dat velen van ons juist substantiële bedragen hebben geïnvesteerd... ...in de paviljoens om ook met minder mooi weer aantrekkelijk te zijn. En met de komst van de Grand Prix voorzien wij juist jaar rond reuring. Een toegevoegde waarde voor strand en dorp. Maar daarnaast vinden wij het ook belangrijk u mee te geven... dat de mogelijke terugkeer van de Formule 1 veel verder gaat dan dit evenement op zichzelf. Dit gaat nu eindelijk eens over die brug die we met elkaar willen slaan... tussen het verleden en de toekomst voor Zandvoort. De lijnen die u als bestuur heeft uitgezet om Zandvoort weer op de kaart te zetten... Al een hele lange tijd en in hele vele laders verdwenen. De ontwikkeling op gebied van toerisme en economie. De vernieuwing en inrichting van de boulevards en het Battersplein, De potentie en de aantrekkingskracht van Zandvoort voor de toekomst. Juist nu is er voor ons allen, denken wij, een kans. Geen keuze is makkelijk. En iedereen tevreden stellen is ook niet makkelijk. Maar deze kans aan onze neus voorbij te laten gaan is meer dan een gemiste kans. Wij hopen dat u vanavond een positief besluit neemt. En ik dank u graag voor uw aandacht. Zijn er vragen of opmerkingen? Niet. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Uh, zal... Dan komen we bij uh, de sport. Het gaat ook over sport vanavond. Sportraad Zandvoort. En dat is geworden mevrouw Pellerin. Als dus ik het goed goed met. Goedenavond allemaal. Uh, mijn naam is Thea... In Draaier. en Ik ben de voorzitter van de Sportraad hier in Zandvoort. Uh, voorzitter, commissieleden, om maar meteen met de deur in huis te vallen... de Sportraad Zandvoort ondersteunt het collegebesluit van harte... en ik licht u dat vanavond namens de Sportraad graag toe. De Formule 1 is de ultieme beleving van de autosport... en bovendien ook nog historisch verbonden aan Zandvoort. Dat leeft niet alleen in het hart van de Sportraad... want het hart van de Sportraad klopt voor de sport maar in harten van veel Zandvoorters. Sport is emotie, maar daar gaat het hier niet alleen om. Terugkeer van de Formule 1 past in de door de Raad met unanieme lof vastgestelde sportnota... meer met sport in Zandvoort. Voor de Sportraad is deze nota leidend in het actief en passief... uitoefenen en beleven van de sport in Zandvoort. Onder de ambitie economische kansen van sport benutten staat ook in de sportnoten als doelstelling dat er een sportpool komt. Dat sluit ook aan bij de structuurvisie. De sportpool is een gebouw waarin uh, indoor toeristische attracties en een vernieuwend en een verruimd spot, sportaanbod worden aangeboden. Voor de sportraad is dat natuurlijk een heel belangrijk gegeven. Wij zijn tenslotte voor het stimuleren van sport in Zandvoort. Een indoor multifunctionele sportactiviteit faciliteit is meer dan welkom. Denkt u alleen maar aan het nijpende knelpunt wat we op dit ogenblik hebben... dat we in zijn antwoord geen indoor tennisfaciliteit hebben. resultaten voor Just <tie> <tie> Mooie timing. En wie is dat? Ik snap niet zo die tijd. Ga door. Ik heb tijd gedoe. Samen met het circuit kan de sportpool uitgroeien... tot een sportief attractiepark waar naast het racen... meer vormen van vermaak binnen het thema sport gerealiseerd kunnen worden. En met de sportnota heeft de Raad besloten... dat ontwikkelingen van het circuit richting die sportpool... vanuit de gemeente zo optimaal mogelijk gefaciliteerd zullen worden. De Sportraad ziet het faciliteren van de terugkeer van de Formule 1 dan ook als een uitvoering geven aan de vastgestelde sportnota. Maar de Sportraad heeft daarnaast al jaren een droom voor Zandvoort. En dat is namelijk het creëren van een multifunctioneel sportcentrum op Duintjesveld. Zie het maar als een Papendal aan zee. De Sportraad is zich bewust dat het realiseren daarvan complex en kostbaar is. Nou ligt Duintjesveld in het te ontwikkelen circuitgebied en de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort, overigens niet minder complex en kostbaar... ziet de Sportraad wel als een hele grote kans en een grote stimulans... om de ambities op het gebied van sport in Zandvoort nog meer waar te maken. Ook de site events rondom de Formule 1 is voor de Sportraad één grote kans... voor de sportverenigingen in Zandvoort waarvan ze kunnen profiteren... en waarmee zij hun sport ook weer meer op de kaart kunnen zetten... Dat is precies wat de titel van de sportnota bedoelt. Meer met sport in Zandvoort. Dus de Sportraad ondersteunt om al die redenen van harte het voorstel van het college. En niet alleen om een paar dagen per jaar met z'n allen van de Formule 1 te genieten. Maar omdat het ook voor die andere dagen in het jaar een enorme stimulans zal zijn voor de sport in Zandvoort. Dank u voor uw aandacht. Is er een vraag? Zijn er vragen? Niet? Dan wordt u bedankt, mevrouw ja, nee, Keren. Goed, dan is het woord uh, aan de leden van de commissie vanavond. En uh, ja, het is altijd een willekeurige volgorde die we hier in Zandvoort hanteren. De Zwitser van rechts naar links, van begin naar eind. Uh, u bent heel enthousiast, u steekt uw vinger op, meneer Van Tichelen. beginnen we bij meneer Van Tichelen van de PVV. Uh, dank u wel, voorzitter. Dat is al de tweede keer dat de willekeurige volgorde bij mij begint. Uh, dank u wel. Alle insprekers bedankt voor de getoonde overwegend positieve uh, betrokkenheid. Het belang voor Zandvoort, de MRA, het gele land, lijkt ons evident. De verhouding tussen kosten en baten op zowel korte als langere termijn zijn zeer gunstig te noemen. Wij bedreunen dat het inzicht kennelijk in Den Haag niet aanwezig is laten wij als kleine gemeente met beperkte middelen full commitment tonen... en daarmee het goede voorbeeld geven aan alle betrokkenen en belanghebbenden. Wij steunen de voorstellen van het college. maar komen hier graag in de raadsvergadering, wat uitgebreider op terug. Dus uh, toch een bespreekstuk. Dank u wel. Prima, uh, u bent duidelijk. Aan de overkant, we gaan naar GBZ. Wie van de leden? Mevrouw de van der Veld. Ja, dank u wel. Um... Het is voor het eerst dat ik me volledig kan aansluiten bij de woorden van uh, meneer Van Tegelen van de PVV. Ook wij ondersteunen het, uh, het collegevoorstel. En er zijn wel een paar dingen. Er, er wordt of gaat, dat weet ik natuurlijk niet zeker, een amendement ingediend worden. Uh, die behelst een verhoging van de toeristenbelasting. En... Um, op dat deel kunnen wij ons vinden in het amendement. Er zijn alleen dingen van het amendement wat nog niet ingedeeld, ingediend is... waar we ons nog niet in kunnen vinden. Wat wij wel willen meegeven aan het college... 2020, dat is best dichtbij. En dan uh, ga ik even speciaal naar de portefeuillehouder parkeren. Wij hebben hier... Um, al eerder besproken dat het parkeerbeleid van Zandvoort euh, uitgevoerd moet worden. De Rekenkamer heeft gezegd dat het parkeerbeleid uitgevoerd moet worden... zoals gemeentebelangen Zandvoort al in 2002 heeft voorspeld dat het moet worden. En, euh, ik wil er wel meegeven dat het wel ontzettend handig is... om dat parkeerbeleid al uitgerold te hebben... voordat de Formule 1 hier in Zandvoort landt. Dat scheelt namelijk een heleboel mensen heel veel geld... Mensen die hier komen en niet mogen parkeren, maar het wel doen... die moeten 95 euro aftikken. Dat is best veel geld. Mensen die uh, vergeten te betalen aan de parkeermeter en uh, gesnapt worden... dat is heel wat minder. En uh, alleen al vanuit die overweging... en ook vanuit de overweging dat het heel vreemd is als je hier rondrijdt... parkeerplaatsen ziet waar je wel zou kunnen staan, maar het niet mag. En dat dan met zo'n parkeerdruk die te verwachten is... dat is ook een dingetje. Verder um, wil ik ook graag weten... het um, parkeerterrein aan de boulevard... daarvan is gezegd dat we dat aan het uh, circuit uh, ter beschikking zouden stellen. Gaat dat om niet... Um, als dat zo is, is er dan een uitgerekend wat we aan inkomsten gaan missen voor die drie, vier of vijf dagen. Dat we daar uh, hopelijk helemaal vol gaan staan. Want ook dat zou dan meegenomen moeten worden in onze uitgaven. Het is wel gemiste inkomsten, maar ik vind het wel een soort van uitgaven. En uh, ja, wat ook in het amendement naar voren komt om uh, het niet uit de CIA te halen strategische investeringsagenda voor de mensen, ja, wij noemen dat gewoon SIA, maar zo heet dat. Wij zijn er wel voor, ik, ik, wij vinden namelijk dat dat wel degelijk het juiste instrument daarvoor is. En wanneer je dan aan de inkomstenkant een verbetering ziet, dan kunnen wij met elkaar afspreken dat we dat natuurlijk weer terugstorten naar de SIA, als we daar aan overhouden. En verder lijkt het mij natuurlijk ook heel duidelijk... dat hier uh, vanavond een besluit genomen gaat worden. En als het een positief besluit is... dat het dan ook alleen maar uh, ingaat op het moment... dat het ook werkelijk doorgaat, de Formule 1. Dus dat we niet op voorhand de toeristenbelasting verhogen... terwijl er helemaal geen Formule 1 komt. Dat is nergens nog besproken, maar het lijkt mij vrij logisch. Wil ik het even bijhouden. Oké, okay, dank u wel, uh... Mevrouw Van der Veld, het is natuurlijk vrij aan de commissieleden om in te gaan op dat uh, amendement. En uh, dat geldt zeker voor degene die dat in gaat dienen. Uh, het is ook vrij aan u om dat te gaan doen in het politieke debat, uh, wat hierna gaat volgen in de raad. Dus daar bent u vrij in. Ik switch naar de overkant, uh, D66, wie mag ik het woord geven? Nee, uh, voorzitter, dank u. Uh, de koppen. De gemeente Zandvoort steekt 4,1 miljoen in de Formule 1. De rest van de overheid doet niks. Gemeente Alkmaar, stond maandag in de krant, steekt 950.000 euro in het EK-wielrennen. Ik noem nog even wat evenementen. De Damte Damloop, een marathon van Rotterdam, een Amstel Coltrace. Om zomaar een paar succesvolle, ontwikkelde sportevenementen te noemen... die veel geld hebben gekost in het begin... Maatschappelijke belangen kunnen met elkaar verstrengeld zijn... maar kunnen ook haaks op elkaar staan. Het plezier dat de een ervaart aan een wieler evenement was door zijn dorp... wordt door de andere dorpeling ervaren als overlast. En welk belang weegt dan zwaarder? En waarom? Waarom belastinggeld van inwoners steken in dergelijke evenementen? En waarom doet de rest van de overheid niks? Ten eerste vindt D66 dat het belang van de kracht van sport in de samenleving... In de politiek schromelijk wordt onderschat. De toegevoegde waarde van sport wordt door de over, overheid onvoldoende benut. Sport verbroedert. En hoe hard hebben we dat nu nodig? Sport verlegt grenzen. Sport maakt een samenleving. In het groot en in het klein. En of het nou de boel is, basketballen, beachvolleyballen of autorecen. Overal zie je emotie. Overal zie je passie. Overal zie je inzet, groei, vernieuwing. Sport is een van de grote energiegevers in de samenleving. Lees de rapporten van het Milieu -instituut over de feiten wat sport met de samenleving doet. Ja, en? Het kost belastinggeld en ik hou niet van race. Ik zou het zelf nooit kunnen doen omdat het veel te duur is. Het is voor de rijken en hier en daar een talent. Race is vooral een kijksport. Race is een beleving. Enorme kijkcijfers en grote toeschouwersaantallen. Mooi dat kijkers en sportgenieters kunnen dromen. En op de dromen kom ik vanavond nog wel terug. 4,1 miljoen lijkt dus veel geld. Maar het is het ons inziens niet. En dat, dat is de afgelopen week wel onvoldoende gebleken in de communicatie. De gemeente steekt geld in het faciliteren van een evenement... met een enorme toegevoegde waarde. Qua leefbaarheid, qua toerisme en economie. Er gaat geen belastinggeld naar het bedrijfcircuit. De investering is voor lange duur die een enorme en zeer benodigde impuls geeft aan onze gemeente en de regio. Jarenlang. Geld van de burger van Zandvoort, ja dat klopt. Die 4,1 miljoen belastinggeld is een maximum... waarvan elke euro goed terechtkomt... en een investering is die dubbel en dwars terugbetaald wordt. En we zijn er echt niet om de buurgemeente te hinderen... of milieuliefhebbers te kwetsen... Nee, we zijn een democratie. En die democratie in Zandvoort zegt, wat D66 betreft... dat we het plan van het circuit moeten omarmen. En dat we de randvoorwaarden willen faciliteren. Nee, nogmaals, niet die rijke ondernemers bekken, Die houdt echt wel zijn eigen bloek op. We hebben elkaar wel nodig. En ondernemers die zo zijn nek uitdient, verdient onze steun. Ondernemers zijn de brandstof voor dit dorp. En die buurgemeentes hebben last van onze populariteit. Dat klopt. Dus willen we de toegang naar Zandvoort graag duurzaam en toekomstvast organiseren... in goede mobiliteitprogramma's. En iedereen begrijpt dat we dat niet doen met de boel op slot gooien met vervuilende diesels. Want ook die milieustrijders en natuurliefhebbers, waarvan ik er zelf ook een ben... komen aan hun trekken in de Kennemerduinen en de Amsterdamse Waterleidenduining. Circa 1 miljoen mensen trekt dat. En ja, ook veelal komen die met de auto. Dus hou op met de geluidshinder en de milieubelasting... Want de natuur en de milieubelasting is regionaal, landelijk en op wereldniveau totaal verwaarloosbaar. En dit activisme kan en mag niet uitgespeeld worden over de rug van de enorme sportieve power die dit evenement kan brengen in Zandvoort. En in de regio en in Nederland. D66 is er trots op dat de gemeente Zandvoort investeert. En wij zeggen volmondig ja tegen de gemaximeerde, de grote investeringen. Dank u wel, meneer Van Marle van D66. Aan de overkant, uh, wie van GroenLinks, van de heren van GroenLinks... mag ik het woord geven? Meneer Bali. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou bijna John Newbank willen citeren met de dag die je wist dat zou komen... is eindelijk hier. En die is ook eindelijk hier. Uh, voor vele standwoorders. U begrijpt. Uh, de partijnaam van mijn partij heet GroenLinks. Uh, het is een lastig dilemma. Het is tot op moment, dit moment een lastig dilemma. Uh, we hebben veel dingen af te wegen... Uh, aan de ene kant natuurlijk de schade voor het milieu. Uh, de geluidshinder, de milieuschade. En aan de andere kant natuurlijk ook wat het onze samenleving... onze zandvoerders die ook op ons hebben gestemd... wat het hen oplevert. Wat het de hoi oplevert en noem het allemaal maar op. Um, we hebben een korte vraag aan het college ook... na de sprekers, de insprekers te hebben gehoord. Um, vooral van de Stichting Duinbehoud. Um, hoe voorkomt het college, of hoe denkt het college te voorkomen dat de, de duintoppen, de beschadiging daarvan die, die net werd aangegeven... dat die door de toeloop uh, ja, zal verminderen of wordt hersteld. Of Hoe ziet het college die, die uitspraak van de Stichting Duinbouwt? En heel simpel gezegd, um, nogmaals, wij zullen de vergadering afwachten. We zullen kijken wat er vandaag wordt besproken, of vanavond wordt besproken. En aan de hand daarvan zullen wij een beslissing nemen. Um, wij zullen ook in de volgende vergadering hierna we met een motie komen wat betreft duurzaamheid. Um, en daar wil ik het graag even bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dan in eerste instantie. Uh, we gaan naar uh, de dames van de Partij van Arbeid. Die mag ik het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Mevrouw komen. Drie jaar lang de Grand Prix van Zandvoort organiseren... en daarmee een evenement binnenhalen met een grote economische impuls. Het is al vaker gezegd. En dat het wereldwijd aandacht zal genereren, dat is duidelijk. Dat doet het nu al. Partij van de Arbeid heeft de ambitie in 2015 ondersteund. Maar tegelijkertijd zijn we ook klip en klaar geweest over de voorwaarden van de invulling. Want we willen faciliter, faciliter bijdragen, maar geen gemeenschapsgeld investeren in het businessplan van het circuit. Vandaar ook dat we vorig jaar de motie om op voorhand een financiële bijdrage toe te zeggen... als enige fractie niet hebben gesteund. Het raadsvoorstel dat er nu ligt, uh, heeft dat uitgangspunt dat de gemeente facilitair ondersteunt. En daar zijn we blij mee. En de burgemeester zei het gisteravond in Nieuwsuur zo mooi. Geen gemeensch gemeenschapsgeld aan het businessplan van de commerciële partij. Investeren in infrastructurele zaken. Nou, dat klinkt goed. En vanavond staan we voor de vraag, is dat zo? Zijn dit de goede plannen? Is die 4,1 miljoen nodig? En uiteraard, wie gaat dat betalen? Ik heb een paar vragen en opmerkingen over de inhoud van de plannen, over de hoeveelheid geld die nodig wordt geacht en over de opties die er zijn om te financieren. En de technische vragen had ik van tevoren al gesteld. En u kent mij, als ik hier uitgebreid ben, ben ik een stuk korter in de raadsvergadering, dus per saldo loopt dat altijd glad bij ons. Um, vragen en opmerkingen over de inhoud van de plannen. Dat goede vervoersplan dat nodig is, is, is natuurlijk essentieel. Zandvoort moet bereikbaar zijn en dat we dit willen gaan gebruiken als een kans voor de toekomst... daar staan we zeer positief tegenover. En volgens mij ondersteunen we dat hier ook allemaal van harte. Maar we hebben een paar vragen bij de uitvoering daarvan. Want in het raadstuk is niet helemaal helder wat er gebeurt. Uh, dragen we financieel bij aan? Uh, maken we samen met? Uh, hoe zit het met die structurele oplossingen? Of gaat het toch over alleen extra bussen en treinen? Uitgangspunt is dat de bijdrage aan het vervoersplan, niet een bijdrage is aan het businessplan... van de organisator van het evenement. En is dat ook zo? Um, nu ga ik iets vragen waarbij ik probeer in de openbaarheid iets te vragen over uh, de, de stukken. Want ik vind het belangrijk dat we dit vanavond niet achter gesloten deuren gaan behandelen. Want daarmee doen we de publieke tri tribune onrecht. Maar we zoeken wel duidelijkheid en garanties. Um, die gemeentelijke bijdrage moet dus geen verkapte bijdrage zijn aan het businessplan. En dan hebben we eigenlijk de harde toezegging nodig van het college... dat het geld niet besteed wordt aan het afhandelingsplan van het circuit... maar aan een breder vervoersplan waar de gemeente Zandvoort zelf de regie over heeft. En in het vervolg erop willen we natuurlijk ook graag dat de raad dit kan volgen... en de informatie erover in kan zien. En als dat vertrouwelijk moet, dan snappen we dat. Deel 2 van de bijdrage is bedoeld om een grotere spin-off te creëren... met de side-events en het grootschalig middagse festival. En Partij van de Arbeid wil uiteraard heel graag dat ons dorp optimaal wordt betrokken. En ook hier gaat het over op welke wijze gaan we dat doen. Niet alleen op de lange termijn, maar ook het weekend zelf. En gaan we bijvoorbeeld Airbnb de week van Grand Prix niet meerekenen in de te, de te verhuren dagen? Het is maar een idee om toeristen te verleiden eerder naar Zandvoort te komen... Maar alle gekheid op een stokje, het gaat natuurlijk ook over de side-events. Wie gaat dit organiseren en wie houdt hier de regie? Dus wederom is het uitgangspunt faciliteren. Wat ons betreft niet zomaar geld geven, maar grip houden. En ook hier graag de toezegging van het college. kunt u garanderen dat dit die side-events zijn... die in het dorp en langs de boulevard gaan plaatsvinden. En de informatie naar de raad. In het stuk wordt ook vermeld, en het is al eerder gememoreerd... dat de ervaren geluidsoverlast op de agenda staat. En dat is natuurlijk belangrijk, want de signalen van onze bewoners moeten we serieus nemen. En de ontwikkelingen op het gebied van geluidsreductie worden in de gaten gehouden. Kunt u aangeven op welke wijze dat gaat gebeuren en hoe dit bij de Raad terugkomt? En het graag ook op welke termijn, want we denken dat ook hiervoor het momentum aanwezig is. Um, duurzaamheid ga, heeft mijn collega van uh, GroenLinks al iets over gezegd. Het is een uh, flink budget. En, um, we kunnen het over de inhoud niet hebben. Maar het, er zijn een aantal zaken nog in onderhandeling. Het is niet spijkerhard. Het kan ook tegenvallen. Het enthousiasme over, onder autosportliefhebbers is groot. Mede dankzij onze Max. En het slagen van dit evenement heeft ook te maken met blijvend enthousiasme. Um, wat doen we met de risico's? Is er gekozen voor een risicodekking? Zijn die goed afgedekt? Want die scenario's zijn er natuurlijk. En wat als de kosten hoger uitvallen? Er staat taakstellend. Uh, welke garanties zijn dit? Want de Partij van de Arbeid wil geen verrassingen. Uh, we begrijpen dat er op voorhand voor een aantal jaar geraamd wordt. Maar we willen wel de kosten jaarlijks kunnen monitoren. Met rapportages na afloop van het evenement. Het zou fijn zijn als u dat wil toezeggen. Nou, dan tot slot, wie gaat het betalen? Um, voor Partij van de Arbeid is het uitgangspunt... dat de rekening niet naar de burger moet. Het gaat om een flinke slok geld. Zandvoortes moeten daar niet aan mee betalen. En dat betekent dat wij vinden... dat de strategische investeringsagenda... eigenlijk ongemoeid moet laten. Want we hebben belangrijke keuzes gemaakt... om te reserveren voor sociale woningbouw... en we hebben andere flinke opgaven de boulevard, et cetera. En ook onze wethouder van Financiën... geeft regelmatig aan dat, we erg, dat er grote behoedzaamheid nodig is. Er zijn bijvoorbeeld oplopende tekorten in de jeugdzorg. Dus om glad te lopen... moeten we of het budget verlagen... of de toeristenbelasting verder verhogen. En wij zijn beslist geen tegenstander van het verhogen van de toeristenbelasting... maar vinden dat een goed idee. In de technische vragen heb ik gevraagd wat de invloed is op de onttrekking... aan de strategische investeringsagenda. En wij vinden dat er verhoogd moet worden om te zorgen... dat er geen onttrekkingen hoeft plaats te vinden. Um, wat ons betreft is zelf 1 euro bespreekbaar. Maar als het gaat om 3 uh, um, kwartjes toeristenbelasting en dat jaarlijks monitoren, dan lijkt ons dat een prima voorstel. Dus samengevat, positief, faciliter, die structurele oplossingen, mobiliteit belangrijk. En nu even wat kritische vragen op de inhoud... zodat we straks samen een goed besluit kunnen nemen. Dank u wel. Dank u wel. Uh, u heeft zeker andere uitgedaagd. Uh, en dat kan natuurlijk nu gebeuren in de commissie... maar dat kan ook later in het debat bij de gemeenteraad. Dat is aan u zelf. Uh, het CDA. Wie van het CDA? De heer Enstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, alle insprekers uh, bedankt voor hun uh, input. Uh, laat ik beginnen te melden dat het CDA uh, erg tevreden is... dat deze extra commissievergadering zo snel bij elkaar is geroepen. Het CDA is dan ook uh, groot voorstander van de terugkomst van de Formule 1. Uh, maar even terug... Op 3 juli 2018 is de laatste uh, motie aangenomen door de Raad... met erin de vraag uh, of het uh, college met een voorstel... voor een gemeentelijke bijdrage kan komen... om zo te zorgen voor uh, terugkomst van de Formule 1. In 2018 heeft de Raad in het bijna raadsbreed gedragen programma... afgesproken in te zetten op de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort... Nu is de kans om deze afspraken kracht bij te zetten en onze ambities waar te maken. En zo zorgen wij dat de F1 weer terugkomt naar dit prachtige dorp. Wij hebben nog een drietal vragen aan de wethouder. Uh, het bedrag van de gemeentelijke bijdrage is een uh, taakstellend budget. Er kunnen uh, onderlinge verschuivingen optreden en kosten en inkomsten. Uh, op welke wijze informeert u de raad... Dit geldt ook uh, voor producten in verschillende fases van het proces. Uh, bijvoorbeeld uh, voorlopige of definitieve plannen. Uh, op welke wijze worden wij geïnformeerd? Uh, en het laatste uh, aandachtspunt uh, voor het CDA is om het dorp en het strand... Uh, echt maximaal uh, mee te laten profiteren uh, van het evenement. En graag horen wij hoe u hier uh, de regie op... Uh, ...op gaat houden. Uh, nou, voor zover het uh, eerste termijn. Dank u wel, meneer Enstra. Aan de overkant, wie van de VVD? Mevrouw Keurensen. Dank u, voorzitter. Uh, het werd op een gegeven moment vanavond genoemd... Een, uh, ...een aparte motie, een rare motie, een gekke motie in 2015. Maar uiteindelijk is het dan toch zo... ...de droom die wij toen hadden en die weer uitgesproken hebben... ...om op dat moment de Formule 1 terug te halen naar Zandvoort nu werkelijkheid kan gaan worden. En als je dan ziet dat we ook vorig jaar natuurlijk die motie uh, raadswet hebben uh, aangenomen... is het op een gegeven moment de tijd om een van de kernwaardes van Zandvoort... nu maar in de praktijk te gaan brengen, niet lullen maar poetsen. En laten we nu maar eens een keer de koe bij de hond vatten en gewoon een keer als we A hebben gezegd nu ook de B zeggen. Qua kosten wordt er gezegd, het is veel. Het is een bedrag verdeeld over drie jaar... dus dan moeten we het ook allemaal nog weer in verhouding gaan zien... En als we het afzetten tegen bijvoorbeeld de komst van de vuelta naar Utrecht... dan is de komst van de Formule 1 naar Zandvoort een peulenschil. Daar praten we over kosten van 13 miljoen euro. Um, onder andere een bit van de provincie Utrecht van 2,1 miljoen euro. En als je dan ziet dat we als gemeente Zandvoort op deze manier de mogelijkheid krijgen... om het evenement op het gebied van autosport, de Formule 1 en waar wij allemaal als Zandvoorters dan echt onze passie voor hebben met het circuit van Zandvoort... om dat hier mogelijk te kunnen maken, na zoveel jaar weer, dan moeten we gewoon niet langer aarzelen en gewoon ja zeggen. En dat zullen wij als VVD ook zeker doen. Dank u wel. U was duidelijk. Uh, aan de overkant de laatste politieke partij in Zandvoort... We niet, moeten niets bijdenken bij het woord laatste overigens hoor. Maar vanavond in dit gezelschap als laatste aan het woord. OPZ, de heer Kramer. Misschien nog even ter verduidelijking, maar wel de grootste. Dat dan ook Goed, gezegd. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Eh, voorzitter, eh, OPZ staat positief eh, tegenover een terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. En is bereid ook hier vanuit de gemeente financieel aan bij te dragen. De Formule 1 leeft tenslotte in Nederland onder het grote publiek als nooit tevoren. Maar ook internationaal weet de sport steeds meer kijkers aan zich te binden. Op jaarbasis wisten de Formule 1-uitzendingen ruim 490, 490 miljoen unieke kijkers te trekken. Van deze wereldwijde exposure zal Zandvoort en Randgemeente economisch gaan profiteren. En Zandvoort zal weer interessant zijn voor investeerders niet onbelangrijk voor Zandvoort met de ambities aan de middenboulevard. Uh, de financiële bijdrage moet er onder andere toe bijdragen... dat de bereikbaarheid tijdens het evenement, waarvan OPZ van mening is... dat deze regie en verantwoordelijkheid een zaak is van de gemeente... en zo wordt georganiseerd dat het tot een minimale overlast gaat zorgen. Dat de bereikbaarheid van het circuit met de aanleg van een extra toegangswegpad beter wordt ontsloten. Dat er naast de evenementen op het circuit ook ontspanningen en activiteiten zoals breedtesport, eventueel durfsport of dergelijke plaatsvinden op strand en of in het dorp. Dat de organisatie voor de Formule 1 vanuit de gemeente wordt gefaciliteerd bij het verkrijgen van de vergunningen. Voorzitter, over de budgetten welke beschikbaar worden ges gesteld heeft de OPZ aan de wethouder nog wel een aantal vragen. In onze is onze aanname correct dat de regie voor de bereikbaarheid en de verantwoordelijkheid een zaak is voor de, voor de gemeente? De volgende. Het zijn forse investeringen over drie jaar. Kunt u concreter aangeven waarvoor de bedragen worden ingezet en op welke wijze kunnen wij van de bereikbaarheid van de investering profiteren bij andere evenementen of... ...andere drukke stranddagen. Voorzitter, als laatste vraag kunt u ons aangeven... ...wie over het algemeen over onze budget verantwoordelijk is... ...in uitvoering en besluitvorming. Voorzitter, over de dekking van onze financiële bijdrage... Eh, ...zijn wij niet echt content. Zonder aanvullende dekking waarmee de reserve-strategische investeringsagenda... ...op pijl wordt gehouden, kan Openzet niet... Zich niet vinden in een gedeelte van de voorgestelde bijdrage. Dus voor ons moet die CIA op het niveau blijven zoals deze nu is. De financiële bijdragen zouden, naar de mening van OPZ, niet gedeeltelijk uit die CIA moeten worden gedekt. De CIA is hier niet voor bedoeld. Ik verwijs hiervoor naar de uitvoeringsnotitie inclusief het bestedingsvoorstel van de Strategische Investeringsagenda Zandvoort AC 2017-2025 waarin helder staat, wij doen de Formule 1 vanuit bestaand budget. Voorzitter, naar onze mening moeten wij de reserve-strategische inv investeringsagenda ontzien. Die reserve is nu 6,8 miljoen, maar na aftrek van de posten die al zijn belegd... resteert er een bedrag van circa 3,5 miljoen. En daar zou nu opnieuw 1 miljoen aan worden onttrokken, circa 30%. De resterende reserve van 3,5 miljoen... zal hard nodig zijn voor andere doelen... zoals onder meer in het raadsprogramma verwoord. Maar ook de dekking van mogelijke tegenvallers... bij de grondexploitatie zoals naar nou verwachting bij Nieuw-Noord... het kinderpardon en diverse andere zaken. Wij willen de dekking realiseren... dan middels een, een extra verhoging op datgene wat het college nu voorstelt... van de toeristenbelasting met 25 euro... Cent naar 3 euro. Ik ben blij dat eh, net mevrouw Lemmers eh, hier al reeds een voorzet voor heeft gegeven dat het niet erg is als het nog meer wordt verhoogd. Dat is naar onze mening niet vreemd, medegelet op de tarieven elders in de regio. Ten opzichte van Haarlem, waar 5 euro, zaansat 7 euro, halen we meer 6% over een overnachtingsprijs wordt gevraagd. Zandvoort zal zich daardoor dus bepaald niet uit de marktprijzen. Ook is het een belasting die onze burgers niet extra belast... en reserve van de Cia blijft op peil en kan worden ingezet... die meer in het belang zijn van onze burgers. Voorzitter, tot hier. En straks in de Raad komen wij met het amendement. Duidelijk, uh, meneer Kramer... Uh, iedereen is antwoord geweest in de eerste termijn. Ik vraag even aan de wethouder naast me of ze tijd nodig heeft om te overleggen. Eventueel met het college nog. Of dat ze nu antwoord wil geven op de vragen die gesteld zijn. Ik wil wel een geven. Nu? De raad. De wethouder is er klaar voor. Nou, zijn wij ook even klaar. U wilt er nog reageren? Nee, dat doen Nee. Dan heel kort, want we zijn het niet gebruikelijk om dat te doen. de De commissieleden nemen dat mee in hun overwegingen. Dank u wel. Uh, het woord is aan de wethouder die zal ingaan op de vragen die gesteld zijn. Dank u wel, voorzitter. En dank ook uh, aan u allen vanavond voor de belangstelling. De insprekers die uh, nou ja, toch verschillende geluiden hebben laten horen. Positief, uh, maar ook negatief. Ik wil daar uh, eigenlijk heel kort uh, op ingaan, alvorens ik ook... Uh, uh, inga op de vragen en de opmerkingen die de leden van deze commissie... Uh hebben gemaakt. Uh, meneer Lammers heeft aangegeven dat hij uh, ook graag, nou uiteraard voorstander is uh, van de Formule 1-zandvoort, maar ook graag in gesprek treedt met uh, partijen als Rust bij de Kust. En ik kan dat initiatief eigenlijk alleen maar toejuichen. Ik denk dat je juist als de neuzen niet allemaal dezelfde kant op staan, om het zo maar te zeggen, dat het heel belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven. Want als, er, ja, als je het allemaal eens bent met elkaar, ja, dan is er ook minder noodzaak om te overleggen. Dus juist als de neuzen niet tegelijk dezelfde kant op staan... is het heel goed uh, om uh, uh, daarop uh, in te gaan en uh, goed het overleg uh, uh, te voeren. Meneer Van Broekhoven, uh, u geeft aan... en ik, ik moet u eerlijk zeggen dat, dat, uh, dat ik daar echt afstand van wil nemen. Want u geeft aan dat u bedreigd wordt omdat u voor uw mening uitkomt. En dat vind ik een heel kwalijke zaak. Ik... Uh, wil daar ook echt afstand van nemen. En ik vind eh, het juist een groot goed... dat een ieder hier kan vinden wat hij vindt. En dat hij daar ook in de openbaarheid over kan spreken. Dat is een waardevol goed. En ik eh, vind het heel kwalijk dat u daarom ook bedreigd wordt. Dus daar wil ik uitdrukkelijk ook afstand eh, van nemen. U geeft aan inhoudelijk in uw betoog dat uh, eigenlijk uw voornaamste doel is... Uh, nou ja, die 362 dagen per jaar. En ik hoop dan ook dat u ook met het circuit daarover het gesprek uh, zult hebben... om te kijken hoe we juist ook die 362 dagen per jaar... Uh, uh, met elkaar goed kunnen uh, doorbrengen. En omdat ik ook vind die drie dagen van de Formule 1 dat is te overzien. En naar mijn overtuiging brengt dat juist ook rust... vanwege de opbouw en de afbouw daarvoor en daarna. Dus uh, ik uh, geloof dat, we, uh, nou ja, dat, dat u daar goed een gesprek ook over kunt met het circuit. Uh, de klankbordgroep uh, waar de burgemeester voorzitter van is... is ook een heel mooi platform om daar goed het gesprek over te hebben. Mevrouw Lemmens, onze directeur van Zandvoort Marketing. Ik vind het heel leuk dat u toch ook even de historie nog benoemt. En uh, het amendement ook van mijn partijgenoot Jerry Kramer hebt uh, geduid. Um, waarom vind ik dat zo mooi? Ik vind eigenlijk wat we hier aan het doen zijn. Dat is het, het prototype, het voorbeeld van de aanjagende overheid. En dat begon al in 2015 met die motie. Waarin werd opgeroepen. College, doe er alles aan om de Formule 1 terug te halen naar Zandvoort. En natuurlijk zijn er een aantal zaken samengekomen... waaronder de populariteit van Max Verstappen, de nieuwe eigenaren van het circuit... die er echt heel veel tijd en energie in willen steken... Uh, maar toch als het, uh, heeft de overheid hier ook een hele belangrijke rol in gespeeld. En ik vind het nu ook een heel mooi moment... dat we vanavond eigenlijk over dit voorstel mogen en kunnen besluiten. Dat we ook echt de kans hebben om die daad bij het woord uh, uh, te voegen. Meneer Jansen van de stichting Duinbehoud... u roept op om ook aandacht te hebben voor de natuur... en de aandacht te hebben voor het herstel ook van het duin... als er bezoekers zijn die zich nou ja, buiten de paden en buiten de hekken begeven. Ik kan u aangeven dat ik lid ben ook van het overlegorgaan... van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland... Ook daar eh, hebben we dit gesprek eh, gevoerd. En er is aandacht voor. Eh, ik... Eh... Zandvoort is eigenlijk een van de eerste geweest die het Nationaal Park Zuid-Kennemerland structureel ook steunt met een jaarlijkse bijdrage. Dat doen we juist ook vanwege het belang van de natuur. Dus ik wil helemaal niet het belang van de natuur kleiner maken, want wij zien dat belang met elkaar ook in Zandvoort. En daarom geven ook een hele actieve bijdrage in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En heb ik ook daar in dat platform aangegeven... mochten er zaken zijn, laten we het gesprek daarover hebben. Meneer Bücher, dank ook voor uw uh, steunbetuiging... Uh, namens Koninklijke Horeca Nederland. Uh, en hetzelfde geldt voor meneer Cornelissen... namens de Strandpachtersvereniging... Uh, als de zon schijnt zijn we koopman. Nou, dat, dat is inderdaad zo. En ik zou willen dat, nou ja, dat ik dat ook, ook enigszins zou kunnen beïnvloeden. Dat de zon schijnt. Maar dat, ja, helaas, er, er is maar zoveel wat we, wat we kunnen doen. En eh, voor de toekomst van Zandvoort is dit een hele bepalende avond. En is dit een heel bepalend besluit. En ik geloof echt in de kansen die de Formule 1 aan Zandvoort biedt. En ik vertrouw ook op nou ja, meneer Cornelissen, meneer Busscher en al hun collega's om daar ook samen met ons het maximale uit te halen. Mevrouw Pellerin Draaier van de, de Sportraad wil ik ook hartelijk danken voor uh, uw bijdrage. Uh, ik, ik onderschrijf wat u zegt ook met betrekking tot de sportna, sportnota. En ik zie het uh, net als u echt als een kans en stimulans ook juist om uh, de sportverenigingen van Zandvoort uh, te betrekken. Dus dank aan en ieder voor, nou ja, voor hun bijdrage... en ook uw aanwezigheid uh, vanavond. Dat, uh, dat waardeer ik enorm. Uh, dan de leden van deze commissie. Uh, meneer Van Tichelen van de PVV... Uh, heeft eigenlijk kort en bondig aangegeven dat hij uh, het voorstel steunt... en ook de goede verhouding tussen de baten en lasten heeft hij kort benoemd. En ik kijk uit naar uw verdere bijdrage, ook in de raadsvergadering. Mevrouw Van der Veld van de GBZ. Uh, u hebt uh, vragen gesteld meer expliciet over het parkeerbeleid. En uh, dat u... Uh, Eigenlijk zegt u van, goh, ik zou wel het liefst willen dat dat parkeerbeleid gereed is... Eh, voordat de Formule 1 eh, terugkomt. Zoals u weet eh, is mijn eh, collega Berensen portefeuillehouder eh, voor het parkeerbeleid. Ik weet dat, eh, dat hij zeer gecommitteerd is aan dit dossier en er hard aan werkt. En eh, u wordt nader geïnformeerd over eh, het parkeerbeleid en de actualisatie eh, daarvan. Um, u noemde het ter beschikking stellen van parkeerterreinen aan het circuit. Uh, ik, ik kan dat nog niet uh, met zekerheid zeggen of dat wel of niet nodig is. Het is zeker, uh, mocht dat zo zijn, dan maken we daar goede afspraken over. Maar ik, uh, ik, kan dat, ik weet dat nog niet, om het kort uh, uh, en wel te zeggen. Dus ik... Uh... Ik, ik neem wel het signaal mee, eh, wat u afgeeft van mocht het zo zijn, let dan ook eh, op. Maakt u daar goede afspraken over. Nou, dat signaal neem ik zeker mee. Maar ik kan nog niet tot, de, tot uh, achter de kommen aangeven hoe dat uh, precies gaat. U nam ook alvast een uh, schot voor de boeg uh, voor wat betreft het amendement van de Oudere Partij Zandvoort. En dat ziet op een extra verhoging van de toeristenbelasting. En, uh, een, uh, ja, en niet uit de SIA, de dekking niet te zoeken in de SIA. Onze strategische investeringsagenda is dat. Ik kom daar uh, straks uh, wat uitvoeriger op terug... als ik ook inga op de bijdrage van de, van de oudere partij. Uh, meneer Van Marler van D66. Ik uh, ben, ben helemaal wat u eens als u zegt... Uh, ja, de, de sportieve power die dit evenement heeft... en de brede draagkracht die er is... Ga ik ga u toch even onderbreken, Is ja? omdat die een vraag wil stellen begrijpen. Mevrouw van der Veldt, die heeft een vraag. Ja, ik mis een, namelijk een antwoord op één vraag die ik ook gesteld heb. Best wel een behoorlijk belangrijke vraag. Althans, uh, het was meer een stelling van mijn kant. Dat het natuurlijk niet moet zo, zo moet zijn dat uh, alles in het werk wordt gesteld... Uh, wanneer we nog niet zeker weten dat de Formule 1 daadwerkelijk terugkomt. En ik zou graag de mening van het college daarop horen. Ja. Dank, ja, dank mevrouw van der Veld. Uh, u hebt gelijk, want dat hebt u ook uh, gesteld. En daarom staat in het huidige voorstel ook... dat de besluiten alleen van toepassing zijn... indien de Formule 1 daadwerkelijk wordt gereden. Dus we houden zeker nog wel een, een slag om de arm. En uiteindelijk doen we dit in het kader ook van de Formule 1. En, en als die niet uh, doorgaat, ja, dan hoeven we ook geen... Uh, nou ja, aparte reserve Formule 1 in het uh, leven te roepen. Om maar een voorbeeld uh, te noemen. Meneer de voorzitter, mag ik ja. dan vragen wanneer dat huidige voorstel dan gelanceerd is? Want het voorstel wat ik heb gelezen, daar sta stond het nog niet in. Dus is die digitaal veranderd? Kan dat? Nee, beslissen punt 8 heb okay. ik het uh, nou, dan, uh, over. Dat. Daar dat, uh, heb ik dat waarschijnlijk uh, de eerste digitale versie nog in mijn hoofd en niet de huidige. Geef niet, nou, geen probleem. Nee. Maar u hebt, u hebt natuurlijk gelijk dat, dat we dit niet. Uh, ja, als het uiteindelijk allemaal niet doorgaat, dan hoeven we dit allemaal niet, uh, niet te doen. Dus dat is, uh, dat is de strekking. Gaat u verder, uh, wethouder? Um, nee, nou, dus ik, ik, ik, ik uh, onderschrijf het uh, betoog ook van um, uh, D66. Uh, GroenLinks um, heeft dan. Uh... Voordat u naar GroenLinks gaat, u wilde. Een interruptiepleger. Meneer Kramer, OPZ. Ja, euh, voorzitter. De wethouder geeft een antwoord op mevrouw Van der Veld... dat we dan stoppen. Hè, dat, dat snap ik. Maar ondertussen zijn er kosten gemaakt voor ambtelijke ondersteuning... en externe ondersteuning voor een procesmanager. Waar worden die kosten dan uitgedekt? Uiteindelijk is dat het... Uh, uh, is het een... een... Risico, en dat is ook geduid in de stukken. Eh, dat als het niet doorgaat, eh, dat we die kosten voor niets eh, eh, hebben gemaakt. En op eh, de precieze dekking daarvan, daar kom ik eh, nog op terug. Eh, maar dat is, dat is inderdaad een risico. Maar ik denk dat het risico eh, van niets doen in dit geval groter is. Eh, GroenLinks, u geeft aan eh, dat u ook voor... Eh, uh, een motie uh, in voorbereiding heeft uh, in zaken duurzaamheid. Ik kijk daar met belangstelling naar uit. Ik neem aan dat u dat uh, straks in de raadsvergadering uh, nader zult uh, toelichten. En u vraagt ook, uh, u hebt ook aangegeven uh, dat u benieuwd bent... hoe wij omgaan met de opmerkingen ook van Stichting Duinbehoud. En uh, nou, in antwoord daarop, daar hebben wij het gesprek over... ook in, uh, met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Uh, Mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Bij een aantal van uw vragen... Eh, ja, de gemene deler is bij een aantal vragen... van hoe gaat u de raad nader betrekken? Eh, ik heb... Eh, het college heeft aangegeven, wij, wij zien dit uh, echt als een project. Dus met een aparte uh, project. En wat dat betreft wil ik het uh, in die zin vergelijkbaar met andere projecten ook aanvliegen. Ik denk dat het goed is om u in elk geval uh, bij onze jaarlijkse planning en control uh, cyclus uh, mee te nemen. En uh, nou, in het kader van de actieve informatie eigenlijk bij elk uh, andere project. Uh, uh, Ontwikkeling die voor u van belang is. En wat, nog wel, um, wat ik wel graag wil meegeven... is dat wij wel um, in die zin... Uh, we zijn ontzettend proactief. Dat blijkt onder meer uit, uit, uh, nou ja, uit deze avond... en de, uh, de manier waarop we deze belegd hebben. En, um, maar we weten natuurlijk nog vele dingen niet zeker... We weten per slot van rekening nog niet eens 100% zeker dat hij doorgaat. Dus dat wil ik wel even in dat perspectief ook plaatsen. En dat maakt dat, dat we uiteindelijk, zeg maar, als we echt ingaan van hoe gaat een en ander precies. Uh, dan weet ik dat ook nog niet. Wat ik u wel beloof, is dat ik u daarin mee uh, uh, zal nemen. Uh, meer concreet, uh, als u het hebt over bereikbaarheid... daar zit een deel, uh, is dat planvorming? Hoe gaan we dat doen? En voor een deel zal dat ook uitvoering zijn. Uh, maar het is niet zo dat dat al uh, tot achter de comma is uitgewerkt... of dat we al, uh, ik noem maar wat, zoveel uh, bussen hebben gereserveerd... of dat soort zaken. Dat zit er nog niet... Uh, op dat niveau is het nog niet. U wilde daarop ingaan, mevrouw Koper. Graag, voorzitter. Dank u wel. Dat heb ik ook niet gevraagd. Dat verwacht ik ook niet van u. Maar het gaat wel om het uitgangspunt. Wie houdt hier de regie? E Gaan we geld stoppen uh, in het potje van een ander... of houden we als gemeente de regie? Dat was eigenlijk de kern van de vraag. Nou, het een sluit het ander niet uit. Ik, ik wil u even ook meenemen, want de OPZ heeft daar ook vragen over gesteld. En... Dit is een ontzettend groot evenement, maar het is, niet het, enige grote, uh, het is niet het enige evenement in Zandvoort. En hoe we normaliter met evenementen omgaan... is dat uh, de verantwoordelijkheid voor heel veel zaken bij de organisator ligt. En dat doen we ook uh, bewust... Uh, dus de gemeente heeft op heel veel onderdelen een toetsende rol. Maar de organisatie, daarvan wordt wel verwacht dat hij nadenkt... Uh, onder andere over uh, veiligheid, over bereikbaarheid uh, en al die uh, zaken meer. De gemeente heeft een hele sterke toetsende rol. Dit is een wel wat ander geval. En dat komt omdat die bereikbaarheid willen we hier juist naar een, nou ja, een, een 2.0 tillen, om het zomaar te zeggen. Nu ook al hebben wij uh, ja, de mooi weerscenario's, om het zomaar, uh, het mooi weer uh, verkeersplan, om het zomaar te zeggen. Dus dat betekent, uh, welke maatregelen moeten wij treffen als gemeente... als het mooi weer is. Daarnaast heeft het circuit, bijvoorbeeld nu al met de Max verstappen dagen ook een bereikbaarheidsplan. En nu moeten we eigenlijk gaan kijken. We hebben al een bepaald niveau voor de mooi weerscenario's, om het zo maar te zeggen. We hebben een bepaald niveau voor de Max Verstappen dagen. Maar de Formule 1 is nog een overtreffende trap. En wij willen met elkaar werken naar een optimalisering van de bereikbaarheid van Zandvoort. En dat is dus niet alleen voor die Formule 1. Maar ik zou juist ook willen kijken hoe we dat breder gaan doen. En hoe we structureel die bereikbaarheid kunnen verbeteren. Zowel op een dag dat het onverwacht hartstikke mooi weer is... en iedereen een Zandvoort op het strand wil liggen. Maar ook op dagen eh, waar een mooi evenement is. Een ander evenement. Pride at the Beach. Ik noem maar een voorbeeld. Ja, u heeft toch een vraag ter verduidelijking. Dan ga ik vanuit de heer Kramer. Ja, voorzitter. Wethouder, ik kan me toch niet voorstellen dat u de verantwoordelijkheid van de bereikbaarheid in handen geeft van het circuit. Als het misgaat, dan wordt de gemeente wordt daarop aangesproken, ik ga er toch wel van uit, dat de gemeente de verantwoordelijkheid neemt over de bereikbaarheid. De gemeente is ook verantwoordelijk, zeker. Maar ik wil voorkomen dat de indruk bestaat dat het circuit niet verantwoordelijk is. Want die is ook verantwoordelijk, uh, uh, net als alle andere organisatoren van evenementen, om daar goed over na te denken. De heer Kramer. Ik heb altijd geleerd, twee kapiteins op één schip gaat nooit goed. De wethouder. Ja, mevrouw Koper had nog een aantal andere vragen ook gesteld. Mm. Um, die zien op de, op de spin-off... En de regie versus wie voert uit. En daar waar het gaat om de regie... en dat is ook iets waar we die ambtelijke capaciteit voor willen inzetten... is het heel belangrijk, zoals dat ook in de startnotitie staat... dat wij wel vanuit de gemeente ook met een visie komen. Want we willen juist die versterking. En we willen juist dat nou ja, de dingen die wij voor Zandvoort belangrijk vinden... dus dat onze inwoners en dat onze ondernemers er optimaal van profiteren... En dat wij uh, ja, dat wij dat in goede banen leiden. En dat er evenementen ontstaan die elkaar ook versterken. Uh, dat wil niet zeggen dat wij ook uh, al die side events uh, zelf zullen gaan uitvoeren. En uh, in, die, in dat opzicht is dat ook nog... Uh, ja, gaat de trein nu rijden, om het zo maar te zeggen. Dus we hebben nu uh, voorzichtig, eigenlijk ook al naar aanleiding van uh, de berichtgeving... Uh, recentere dagen melden zich uh, initiatieven. En dat is hartstikke mooi. En daar moeten we nu ook echt uh, mee aan de slag gaan. Maar wel vanuit onze visie om nou ja, Zandvoort te versterken... om Zandvoort uh, ja, Formule 1 uh, te laten ademen en uitstralen. En dat er ook evenementen ontstaan... Uh, ja, waar, waar Zandvoort uh, in de meest brede zin van het woord... onze gemeenschap daar uh, het meest optimaal van kan profiteren. U vroeg ook nog naar de uh, geluidsreductie. Uh, nou ja, er zijn gesprekken ook met TNO over geluidsreductie... aan de hand eigenlijk van, nieuwe, uh, van nieuwe technieken... Om, het te, om te kijken of dat nog iets, uh, iets uh, uh, kan opleveren. Uh, het is een flink budget, dat, dat is het zeker. Het is, het is bijna ongekend... Uh, uh, ja. het, is, het is denk ik ongekend historisch, zou ik haast willen zeggen. Um, en u wilt... Um, u vraagt naar de risico's en, en naar eventuele verrassingen. Um, helaas kan ik... Ja, ik kan dat niet voorspellen. En... Um, zijn er risico's? Zeker. Uh, hè, de populariteit van Max Verstappen bijvoorbeeld... is ontzettend is toch een ontzettend bepalende factor. En wij zijn denk ik hier allemaal Max-fan. Eh, nou met als eh, vele anderen met ons. Eh, maar ik kan niet eh, garanderen eh, of zijn populariteit blijft... of zijn aantrekkingskracht blijft. Eh, om maar een voorbeeld te noemen. Eh, een ander risico. Nou, ik zou het ook een risico vinden... als het feest niet door zou gaan, om het zomaar te zeggen. Omdat we dan eh, ja, een enorme kans missen... Voor Zandvoort en eh, voor het circuit, maar ook nou ja, ons, onze ondernemers, het strand, eh, onze inwoners. Eh, dus ik, ik, eh, ik hoop dat er geen, eh, ja, dat, dat soort eh, scenario's niet gebeuren, uiteraard. Maar ik kan het niet garanderen. Mevrouw Koper. Voorzitter, ik heb ook heel goed gelezen wat er in de stukken staat over eventuele risico's. Maar mijn vraag was, is er gedacht aan een risicodekking? Heeft u daarvoor gekozen om, voor het geval dat die risico's die u benoemt ook in de stukken, dat die aan de orde zijn, dat er een risicodekking is? Ja, dat hangt er voor een deel vanaf welk risico zich voordoet. Kijk, want als het niet doorgaat... dan hebben we de risico's inderdaad... van de verloren ambtelijke capaciteit. Maar uiteindelijk denk ik... stel, het gaat wel... Zou ook kunnen, het gaat door, maar het, het valt wat tegen om het zo maar te zeggen. het Zou ook een, een scenario kunnen zijn. Nou ja, dan hebben we in ieder geval geïnvesteerd ook in de bereikbaarheid van Zandvoort. En die dekking daarvan, nou die, die staat ook in het, in het voorstel. Um, het CDA geeft aan dat, dat u blij bent dat we zo snel hebben kunnen handelen... Ik vind dat ook. Ik vind dat eigenlijk uh, ja, toch heel uh, bijzonder... dat we met elkaar toch de schouders eronder hebben gezet... deze avond op zo'n korte termijn mogelijk uh, hebben gemaakt. Uh, dus ik, uh, ik, ik, ik vind dat ook mooi om te zien dat als we dat uh, met elkaar willen... dat we ook snel kunnen handelen. Uh, u hebt uh, een aantal vragen ook uh, uh, gesteld die ook ingaan op het informeren van de gemeenteraad. Ik zeg u toe dat ik u zal betrekken... En sowieso bij de reguliere PNC-cyclus... maar ook nou, op welk moment dat ook nodig is... puur en alleen in het kader van de actieve informatieplicht. U geeft ook aan dat u het dorp en het strand... Uh, maximaal uh, wil laten meeprofiteren, dat, dat onderschrijf ik van harte. En daar zal zeker ook in het uh, vervolg uh, juist heel veel aandacht voor zijn... want dat is ook het belang van Zandvoort. Um... Ook de VVD refereerde aan, nou ja, aan die motie in 2015. En daarom zeg ik, als ik dan zie hoe ver we nu zijn gekomen... en aan de vooravond staan van... Dan, nou, dat vind ik, vind ik gewoon hartstikke mooi om, om te zien. De OPZ heeft een aantal vragen gesteld... ook over de bereikbaarheid... Uh, en u geeft aan uh, dat u uh, een amendement ook in voorbereiding hebt. Dat uh, ziet op uh, een extra verhoging van de toeristenbelasting. Niet met 50 cent, uh, maar met 75 cent. Uh, naar 3 euro in plaats van 2,75. Uh, ik heb net al uh, een aantal zaken uh, gezegd ook over uh, de bereikbaarheid... U hebt ook aangegeven van ja, kunt u al concreter aangeven hoe. Um, en ik moet u zeggen dat ik dat lastig vind omdat de plannen nog uh, verder niet uitgekristalliseerd.